Harabomé 2-270-A. De wetenschap staat voor niets. Wat zegt Teun er nu van? Teun denkt dat het een prestigekwestie is geworden. Volgens Swenker is van der Haar razend. Dat heb je dat weer, hoor. Dat gesprek heeft me toch wel een andere kijk op de zaak gegeven.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 En nou denkt bij huis dat meneer van der Haar erachter zit. Als je maar niet denkt dat je dat daarmee van bent. Onzin, daarom zijn ze niet aangesteld. Ik heb een druk. Ik moet werken. Ik heb een druk. Ik heb geen tijd voor jullie.